Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De piekperiode van het hooikortseizoen komt eraan. Daarvoor waarschuwen weer online Wageningen University en het LUMC. Ongeveer 70% van de naar schatting 3 miljoen hooikortspatiënten is gevoelig voor graspollen. En de periode met de hoogste concentratie daarvan ligt rond eind mei begin juni. Het hooikoortsseizoen begon dit jaar relatief vroeg, in februari en maart. In begin maart was er al een eerste piek in de verkoop van hooikoortsmedicijnen. Een maand eerder dan normaal. Dat komt door het warme weer in februari. De Oostenrijkse kanselier Koerts komt vandaag met een reactie... op de ophef rond fpö leider en vice-kanselier Strache. Op een stiekem opgenomen video lijkt Strache een Russische investeerder... grote overheidscontracten te beloven... in ruil voor steun in de verkiezingscampagne. De opname is gemaakt in de zomer van 2017... enkele maanden voordat de kiezers in Oostenrijk naar de stembus gingen. Wie erachter zit, is niet duidelijk. De beelden zijn toegespeeld aan Duitse media... De Oostenrijkse oppositie wil dat kanselier Koert de FPE-leider laat vallen... en vraagt om nieuwe verkiezingen. De Belgische zangeres Sarah Bettens van de band Case Choice... gaat voortaan door het leven als man. Bettens krijgt al ruim een maand medicatie... en heeft inmiddels een nieuwe naam, Sam. Bettens werd bekend als zangeres van de Antwerpse rockband Case Choice... die ze samen met haar broer Gert oprichtte. De band brak in 1995 door met het lied Not an Addict... Bettens benadrukt dat ze tijdens haar transitie naar man veel van zich zal laten horen... in de hoop dat er meer steun en acceptatie voor transgenders komt. Het weer van tijd tot tijd zon. Vanmiddag mogelijk af en toe een bui met een kleine kans op onweer. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB.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 En Marcus van Dam, de muziek is door ondergetekende koordraaier uh, verzorgd en de eindredactie was Gerry Rutte. En de presentatie is Irene de Jager En Coordraaier, goedemorgen. We ah. beginnen bij ons, Robert van Overdijk. Goedemorgen Robert. Goedemorgen. Je zei net al van, uh, uh, ik ben hier nu gekomen en we zijn natuurlijk al een beetje bezig, maar jullie zijn al een jaar bezig hè?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 Uh, nou ja, en uh, uh, misschien wel against all odds, uh, zoals we tegen een aantal journalisten hebben gezegd. Uh, best wel veel cynisme over ons heen gehad en, en soms zelfs een beetje hoon van joh, kan niet, uh, is het circuit niet klaar voor circuit, uh, laatste race 1985. Dus we hebben het allemaal gehoord, hè? we hebben het afgelopen jaar met name gehoord waarom het allemaal niet zou kunnen. Precies. Uh, maar toch zitten we hier, zeg ik met enige trots. Ja.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 Is het nou zo dat met het veranderen van het management... dat Ecclestone toen op een gegeven moment zich heeft teruggetrokken... en dat Liberty Media alles heeft overgenomen... dat er een andere wind is gaan waaien... dat Zandvoort dan toch weer in beeld kon komen? Absoluut, absoluut. In alle eerlijkheid, in het Bernie Ecclestone tijdperk... hadden wij hier nu niet gezeten. Nee, dat is gewoon nee. in alle eerlijkheid. Maar, weet je waarom dat was? Ja, natuurlijk weet ik waarom dat was. Kijk, uiteindelijk is Liberty Media is, is in heel veel zaken geïnteresseerd... En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 als je vader een paar centjes heeft, stap je in zo'n auto en dan ga je rondjes rijden. Ik denk dat er tegenwoordig heel wat meer bij komt kijken om gewoon een goede coureur te zijn. Natuurlijk is het wel zo dat als je geld hebt, dat het een voordeel is. Want dan kun je inderdaad eerst beginnen met karten en dan daarna kun je doorstoten naar de Formule 1. Dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Maar dat is niet erg, weet je. Het is ook prima.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 Als kickstart, als firestarter, om met de regio te kijken van hoe kunnen we dit nu op de juiste manier oplossen. Dat we dat niet alleen voor dat weekend op gaan lossen, maar dat we het zo, de oplossing zo kiezen dat de rest van de regio daar ook de rest van het jaar van profiteert. Ja. Zo, zo hebben wij eigenlijk, zijn wij eigenlijk ieder probleem tegemoet getreden.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 Unieke oplossingen die mensen dan bedacht hadden. Een daarvan vond ik wel hele mooie, dat is dat er een tijdelijke aanlegstijging gaat komen in, in zee. En dat er dan met veerboten vanuit de Amsterdam waar auto kunnen parkeren hier naartoe wordt gevaren. Ja. Mensen kunnen niet zien dat je nee, er ontzettend nee, nee, nee, moet nee, lachen. Nee, nee, nee ja. natuurlijk. De, de, de meest briljante ideeën zijn onze mailbox ingeplopt. Uh, vervoer over water. Ja, natuurlijk denken we daarover na. Uh, en, zoals jullie horen uh, kom ik niet uit Zandvoort. Dus ik ben een Brabander niet, niet aan zee geboren. Dus ik heb ook van mensen uit deze regio ook wel gehoord. Uh, dat gaat niet zomaar. Hè? Uh, golfslag, diepte, et cetera, et cetera.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 ...een mega aanlegstijger neerleggen, waar grote boten aan kunnen meeren. Je kunt het leger inschakelen, nou, hè, want ja, die hebben ja. dat natuurlijk ooit ook zeker, uh, zeker, zeker, daar in Frankrijk zo. gedaan. Dus ja. dat moet natuurlijk hier ook kunnen. Ik kan je nog zelfs sterker vertellen, er staat in een structuurplan van de gemeente Zandvoort... ...staat de mogelijkheid opgenomen tot de aanleg van een jachthaven. Ja. Nou ja, precies. Dus, dus nogmaals, ik denk als je aan water zit, dan moet je ook nadenken over een oplossing waarbij het water betrokken is. En of dat met vanuit IJmuiden met wat kleinere bootjes deze kant op gaan. Als dat een oplossing is, dan joh, staan wij er natuurlijk voor open.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 Eh, waar ook weer massale eh, belangstelling van de pers voor is. Dat heeft natuurlijk te maken ook met afgelopen dinsdag. Maar ook gewoon met eh, hoe mooi dit evenement is. Hè. Dat we toch dadelijk, eh, we verwachten ergens rond de 100.000 mensen over twee dagen gewoon hun weg naar Zandvoort hebben gevonden. Dus ook eh, vandaag zal de helikopter regelmatig eh, de lucht ingaan om, om schitterende beelden te schieten. Van, van uh, volle duinen met Max Verstappen shirts. En uh, ja, dat gaat schitterende beelden opleveren. Ja.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 De grootste ruimte. Het straalt het sterren. in ieder geval uit. Absoluut, ja. Ja. ja. Goed. Ja, bij. Uh... Ja, ik denk dat ik nog wel een uur met hem kan praten om haar geen tijd. Hij zit op hete kolen, want hij moet nog verder. Uh, we, we willen je heel graag bedanken voor je komst en heel veel succes wensen. Dank je wel. En ja, gedaan. het is al een prachtige dag, want het weer werkt in ieder weer geval mee. mee. Dus alle dingen zijn er om er een geweldig we zien heel veel weekend van te maken. Om ons heen, dus, uh, ik zie de zon ook. Uh, zijn, het zonnetje ja, komt er nu ik Ik denk dat we een, denk een mooi weekend tegemoet gaan. Okay. Prachtig weekend. Dank je wel. Tot de volgende keer. Down. From rats on up to riches, fifteen minutes you can fly. Pretty blue lights along the way help you ride right on by, and the blue lights shining with a heavenly grace help you ride right on by. South on Lakeshore Drive, getting into town and just slipping on by on LSD, riding that troublebound. mound and it starts up north in Hollywood, water on the driving side Concrete mountains wearing up, throwing shadows just about five. Sometimes you can smell the green If your mind is feeling fine There ain't no finer place to be than money makes your drive And there's no peace to mind The place you see The money makes drive In South on Lakeshore Drive Getting into town Just slipping on my own LSD. Friday night trouble bound mm, It's Friday night and you're looking clean Too early to start the rounds A ten minute ride from the Gold Coast back Makes you show sure your pleasure bound The sunshine's fine in the morning time Tomorrow is another day Whoa. And there ain't no road just like it Anywhere I've found Running south on Lakeshore Drive Getting into town Just sneaking on my own LSD Fighting that trouble bound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 en uh, zelfs een uh, kleine kartbaan voor kinderen zie ik hier. Nou Natuurlijk heel veel Jumbo en uh, uh, mensen van het Rode Kruis, heel goed uh, geregeld. goed uh, toiletten zijn allemaal perfect, netjes. Dus ja, wat dat betreft is het uh, helemaal dik voor elkaar hier. En ik ga eens uh, zo meteen op zoek naar wat uh, uh, bekende fans en uh, bekende mensen van het, uh, van het racen en uh, kijken hoe we dit... Uh,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 Nou, 14 juni, schrijft u dat even in uw agenda? Is de Theo Hilbers vismaaltijd op het Gasthuisplein. En de aanvang is om half zes. Daar wordt nog verder over uh, gepraat in dit uh, programma. Ik ja. weet niet of dat vandaag gaat worden, dat denk ik niet. Maar.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 53 1239 Ik herhaal 06 15 53 1239. Of u stuurt een e-mailtje naar E Boy. Dat is e Be Eduard Bernert Otto Otto Isaak. Apestaartje Rodekruis. NL. Nou, we zijn klaar voor muziek. hè we Genoeg klaar. gepraat. Daar zijn er klaar voor. Ja.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 dat Max onderweg is op het circuit. Dus zo meteen dan kunnen wij overstemd worden door het geluid van de auto van Max.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 En um, de blauwe tram is natuurlijk ook uh, in gebruik genomen. En uh, daar zijn heel veel activiteiten. De eerste en de derde maandag van de maand... is er van twee tot vier een uur een depressiesupportgroep. Um, u kunt zich daarvoor aanmelden bij info.depressievereniging.nl. Ja, dat is van twee tot en met vier middags. Ja, twee tot vier s Maar ja, dan is het misschien... Nee, sorry. Het is van twee tot... Ja, het is twee tot vier, ja. Ja. En dan... Uh...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 En het bestand op het begin met 0,1 is vanaf 1 uur. Ja. En Zo gaat dat verder. Zo gaat dat verder inderdaad. Nou, Wij zijn in afwachting van onze volgende gast. Uh, het loopt natuurlijk altijd anders als dat je gepland hebt. Uh, we hadden gehoopt uh, op een hele hoge gast. Maar die ging dat niet redden vandaag. Want die was heel erg druk. Dat is natuurlijk de CEO van de Jumbo, Frits van uh, Eerd. We hadden hem heel door. graag willen hebben. Maar misschien dat hij nog komt. Maar goed, uh, we, we blijven...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 Nou Cor, ik denk dat we nog een uh, muziekje moeten draaien. En dan gaan we zo meteen vragen aan onze volgende gast of dat hij uh, tijd voor ons kan... Oh, mij... we hebben telefoon. Yo, we hebben we telefoon. Hebben telefoon. Je komt er gelijk in. We komen gelijk er even in met uh, meneer Loogman. Die, G. Uh, G. Loogman. En we gaan eens even kijken, kunnen we verbinding krijgen met meneer Loogman? Ja, ik sta hier uh, op de pit.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 En uh, dat is, als het goed is... Even kijken op mijn lesje. Yellow the race. about the stopping Jesse Man. No!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 Hij, eh, op zo'n uh, twee meter van mij afstand, is een imposant gezicht, prachtige auto. waanzinnig. En hij wordt nu geduwd naar de pits. De tweede die er zo aankomt, die wordt nu gestart, dat is Max. Nou, we zullen zo een oorverdovend geluid nee, het horen en dan... Het is een kabaal. Dan wordt het lastig om jou te verstaan, denk ik zo meteen. Het is wel geweldig om hier dit te mee te maken. En, uh, en er zo dichtbij bij te staan, dat is werkelijk uh, enorm, uh, ik voel me enorm bevoorrecht. Kijk eens hebben een prachtig mooie nieuwe helm. Daar gaat hij, de pits door. Ja, dan gaan we hem zo even een paar rondjes laten uh, rijden, althans dat gaat hij zelf doen. Dat kunnen ja. we even meepakken. Ik weet niet of het geluid hoort. Nou, ja. Dus, ja, we horen hem nu. Het is geweldig jongens, het is echt geweldig wat hier gebeurt. Ik loop zo even langs de kant van de baan. Moet je horen. Mooi geluid, hè? Dat is Wat dat, een heerlijk uh... geluid is dit, toch? Ja, dat, dat willen we horen. Hier is het antwoord. Fantastisch. Okay. Ja, alle mensen rennen nu naar de, naar de, naar de hekken. Uh, de jongens van Red Bull zijn iets sneller. <laughs> ja, het is uh, geweldig. De kop is eraf, jongens. Op naar 2020.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 Is de VIA WTCR. Om vijf over half vier is de Max Formula. En om kwart over vier is er weer een Red Bull Racing demo. Dus Max die doet een aantal demo's vandaag en hij is namelijk met de tweede demo is hij bezig. En de volgende hierna nog twee over de hele dag genomen.